Het weer, vooral in het noorden laaghangende bewolking en plaatselijk dichte mist, elders nevelig, minimaal rond min 3 graden overdag zonnig. Temperatuur van 4 graden op de wadden tot 9 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. <middels> Nachtzuster Astrid de Jong. Alweer het laatste uur van een Nachtzuster. Dat uh, betekent dat we nog heel veel antwoorden open hebben staan... en dat we heel hard op zoek zijn naar jouw bijdrage... als je in ieder geval een vraag kunt beantwoorden. Ik uh, zal ze even met je doornemen, maar eerst vertel ik je... hoe je mee kunt doen aan dit programma. Dat doe je door te bellen naar 0800 1121 of door te mailen naar nachtzuster-apenstaartje-omroep-max... Of um, door te twitteren naar www.twitter.com um, slash nachtzuster. Of door... Um, door wat was het nou? De vierde manier. Je kunt op vier manieren meedoen in het programma. Oh, de chat natuurlijk. www.nachtzuster.net kun je meekletsen. Uh, mee en de vragen die nog openstaan, die heb ik hier voor je op een rijtje... En die zal ik dan even voor je doornemen, zodat je ook weet waar je op kunt reageren. Ja, de regenworm is eigenlijk al een beetje beantwoord. Alhoewel, het, ja, ik ben er helemaal een beetje ontgoocheld van. Want ik hoor dat hij uh, dat helemaal niet doorleeft. Dat dat gewoon een sprookje is. Dus uh, waar dat dan vandaan komt, nou, misschien dat er nog iemand daar een bijdrage over heeft. Meetim wil nog steeds graag tips van wat hij kan doen om zijn uh, appels van zijn 20 jaar oude appelboom in wat betere staat van de boom te kunnen plukken, dus zonder plekken erop. Ja, dan kom je natuurlijk al snel bij bestrijdingsmiddelen terecht. Maar misschien zijn er nog andere tips. 0800-1121. En die vraag van Jeroen, hoe het toch komt dat hij maar voor 123,43 euro in zijn tank kan gooien... als hij benzine gaat halen, s'nachts met zo'n pomp waar je dan je pasje even door moet halen dan slaat hij altijd af bij 123,43 euro. Hoe kan dat nou? wil hij uh, heel graag weten. En um, eens even kijken. Dan hadden we Google Earth. Maar dat is echt prachtig beantwoord. Dank daarvoor. Uh, Hans, die nog op zoek was naar verhalen van mensen... die uh, liever thuis bevielen dan in het ziekenhuis. Waarom? Waarom niet bij de doktoren en de machines en de toestanden dan uh, ja, mocht je nog een, uh, een bijdrage uh, daarover willen leveren. 0801121. Kevin wil graag weten waarom er in de koelkast wel een lampje zit... en in de vriezer niet. 0801121. Zojuist hoorden we Jasper met zijn vraag... waarom katten een pootje in het water dippen voordat ze gaan drinken... of zelfs tijdens het drinken. En um, Jacques, die ik als laatste net aan de telefoon had... wil weten waarom de meeste sporten linksom gaan... En niet rechtsom 0800 1121 See, double fall time With the sultans with the sultans of swing yeah. Then a crowd of young boys They're fooling around in the corner Drunk and dressed in their best brown baggies In their platform so Rock and roll And the Sultans Yeah, the Sultans that play Creole Tottens of swing waren dat, was dat van de Duy Straits. Uh, Theo, goeienacht. Hoi, daar ben ik weer. Hoi, wat gezellig. Hey, leuk hè? Ja. Ja, jij bent ook langzamerhand wel moe, denk ik. Nou, ik ben nu wel een beetje moe, ja. Ja. Jij dan? Ja, ja ik ben een beetje aan het uh, relaxen. Want gisteren was het natuurlijk heel laat en ik probeer nu weer langzamerhand weer uh, in een normaal ritme te komen. <laughs> uh, maar ja, dat komt uh, komend weekend en dan wordt het uh, niet meer diep in de nacht of s morgens vroeger, hoor, dat ik wakker ben. Maar uh, er was een heel uh, goed geheel van Jeroen, geloof ik, over die regenwormen. Ja, ja, ja. En uh, het klopt allemaal, alleen er is een kleinigheid. Ja, ik mocht uh, uh, van mijn moeder, heel lang geleden, heb ik het ook wel eens gedaan. Hé, hey, ze leeft wel erbij. Ja. En mijn moeder zei, nee, hey, dat mag je niet doen. Uh, dat klopt. Maar het is een beetje als hagedissen, uh, uh, als uh, het laatste stukje, dan, ja... Uh, uh, yeah, dat groeit wel aan. Oh. Uh, als het, uh, zoals met een hagedis uh, stukje laatste segment van de staart, dat groeit weer wel aan. Met een regenworm, als je hem door midden knipt bij wijze van spreken of met een spa, dan uh, gaat bij de helft op dood. Als het alleen maar uh, een stukje staart is, dat zou weer aan kunnen groeien. Oh, Oké. Okay. Dus uh, ja. Maar ik heb nooit meer van mijn moeder mogen doen, hoor. Nee, gelukkig maar. Uh, ja, dat... Uh, en ik heb nog gegoogeld... Oh? Over die linksom of rechtsom, maar uh, van de molens. Ja. En ik kwam op Willem Wever. Een prachtig programma, hè? Ja. Dat uh, was ook een... In 2009 al... En er was een antwoord op. Nou, en? Dat was... Uh, Oh, ik ga het niet helemaal, maar ik kwam op neer dat men al ontdekt had dat de bomen groeien. Ja, bomen groeien uiteraard. Maar uh, tegen de zon in, hè. Dus een, uh, dan ontstaat er naar links. een uh, uh, De stand van de boom wordt wat uh, beter naar links. En als je dan uh, ook uh, alles... Naar links laat draaien, dan komen geen barsten in het hout. Oh, echt waar? Ja, volgens Willem Wever wel. Volgens Willem, ja. Oh. Dus dat vond ik wel leuk. De draaiing van de houten balken zie je aan de barsten. Even kijken hoor. Maar dan kan je de balken toch gewoon andersom hangen? Nee, want dan oh. gaan ze naar rechts. Oh. Hey, uh, even kijken, de molen zie je aan het hout. Blablablabla, bla bla bla bla. oeh, opendraaien. Uh. Om deze zo stevig mogelijk, uh, mogelijk te houden en te zorgen dat de barsten in het hout niet verder opendraaien, uh, uh, niet opengedraaid worden, moet deze linksomdraaien. Uh, dus de barsten in het hout, op een of andere wijze, die worden dan dichtgehouden. Uh, en als je het dan rechtsom doet, dan uh, wordt het, uh, ja... Uh, het klinkt logisch. Het klinkt logisch, maar het, het, het doorvertellen is nog lastig. Ja, inderdaad. <laughs> uh, en dit is nou maar voor een jeugdprogramma. Ja, dat ik had ik wat simpeler moeten. Ja, maar het is ook wel een lastige vraag. Leuk. Maar uh, schijnbaar is dat ongeveer uh, de oorzaak. Okay. Misschien dat anderen het beter nog uh, kunnen vertellen. Nou, we moeten sowieso nog iets hebben over de, over de, over de sporten die omgaan. Oh nee, het begon met molens, hè? Nou, het begon met sporten. Het ging door met molens en toen weer oh. terug naar de sporten. Oh ja, die sporten zijn wel uit uh, Engeland, uh, Groot-Brittannië gekomen. Dat, dat zult... alles, eh. Uh, uh, uh, ja. Dat het linksom gaat. Ik, denk, ja. ik denk, weet het niet hoor. Ik weet het niet, ik weet het niet. Ah, ik weet het ook, nee. Nou. Maar ik wens je nog een uh, heel fijn programma. Ik leer je elke keer bij. Oh, gelukkig Theo. Nou, blijf opletten. Ja, ja. <laughs> en soms zoek ik wel eens. En uh, heel leuk, ik uh, hoor je dan wel eens een keer. Hè? Is goed Theo, tot snel. Hoi. Dag. Charles. Hi. Hi. Ja? Nee, zeg het maar. Nee, uh, over die uh, regenwormen ging het toch? Ja? <coughs> en ik hoor allemaal mensen die allemaal meningen erop nahouden die uh, niet kloppen. En uh, verhalen over dat uh, er uh, stukken zouden aangroeien en dergelijke. Dat is uh, maar gedeeltelijk waar. Oh, nou vertel, um, hoe zit het precies? Nou. Een regenworm die, die bestaat uit allemaal segmenten. Ja. En elk segment heeft een zelfstandig zenuwstelsel. Ja. En als je hem op de, het snijvlak van het segment doorsnijdt... dan leeft elk afzonderlijk deel er gewoon door. Dat klopt. Toch? Ja. En als je uh, je zou dus als een worm uit laten we zeggen 20 segmenten zou bestaan, zou je daar weer 20 wormen van kunnen laten groeien. Want ze we groeien wel weer verder door inderdaad dat um, uh, het gedeelte wat uh, los uh, verder leeft, die gaat ook weer nieuwe segmenten aanmaken. Maar je zegt net, het is, het is niet waar dat er iets aangroeit, Maar nee, eigenlijk groeit het dus wel aan. Ja, maar bij een hagedis is het uh, uh, anders als zijn staart afbreekt. Ja. Dan groeit dat stuk staart weer aan. Maar dan groeit niet de nieuwe hagedis uit... Uh... <laughs> uit de staart. Nee. Dat is jammer. Dat zou mooi wezen, zeg. Uh, nou, uh, er zijn uh, wetenschappers in uh, Frankrijk en Amerika wel op zoek naar die mogelijkheid. Ja. Om bijvoorbeeld bij geamputeerde of zelfs bij oorlogs, uh, slachtoffers, om daar toch uh, weer een nieuw ledemaat aan te Maar dat is allemaal nog in een heel vroeg stadium. En ik uh, vermoed eigenlijk zelf dat er uh, weinig uit zal komen, want de mens is nou eenmaal geen Aedes. Dus. Nee. nee, dat zijn van die zijn kleine verschillen, met... ja. Het verhaal klopt dat een regenworm in stukken gehakt kan worden... en dat die losse delen gewoon verder leven. Dus je kunt omdat... hem in, als je twintig segmenten bestaat, kun je hem in twintig stukjes... maar heb je dan op een gegeven moment weer twintig wormen? Ja. Hmm. Ik vind het wel lastig, want ik heb nu mensen aan de telefoon die zeggen... nee, absoluut niet. En dan heb ik jou aan de telefoon die zeggen, ja, absoluut wel. Ja, maar ik heb meestal gelijk, dus... Oh, oké, okay. nou, dan nemen we dat aan, Charol. Oké. Okay. Dankjewel. <laughs> Oké. Okay. Dag, goede nog. Hi. Ria. Ja, hallo Astrid. Hallo. Astrid, ga je doen van meeste stemmen gelden? Oh, oh wat ga jij dan nu zeggen over die wormen? Nou, uh, um, ik, uh, um, als ik. Als ik nou één zinnetje uit een dieren- die voorlees, uh, telt dat meer als uh, één stem? Uh, ja, dat zijn er twee. Ja. Nou, het is ook niet veel. Nee, maar ja, anders krijg ik ruzie... en dan, gaan, uh, dan zitten we de rest van het uur Wat? over die wormen te praten. Ja, nou precies, daarom dacht ik... Ja. ik lees één zinnetje voor. Hè? Ik, ik hou me er helemaal buiten. Ik laat het aan de dieren- en ze die over. We gaan nu volstrekt objectief uit de dieren- en ze die voordragen. Nou, ben je benieuwd? Ja. Daar ja. staat... Deze dieren planten zich vrijwel niet geslachtelijk voort... maar ze kunnen in verschillende stukjes uiteenvallen... ...waarna uit ieder stukje door regeneratie een nieuwe worm ontstaat. Ja, het staat er gewoon in, hè, zwart en wit. En als je dan naar de, naar de plaatjes kijkt, van hoe ze er van binnen uitzien... ...dan heeft niet elk segment, zeg maar, een mond. Die zit aan de voorkant, en ze hebben ook al een staart aan de achterkant. Maar wel elk segment heeft een eigen ringvormig hartje, zeg maar. Ach... En um, wat trouwens ook nog grappig is, ze hebben één um, uh, overeenkomst met sommige appelbomen. Wat dan? Dat ze um, zowel mannetje als vrouwtje zijn. Twee oh ja, oh ja, ja, ja. En dat zit niet in elk segment, maar ja, dat, dat is dus ook niet nodig. Want uh, dat enige zendetje zegt dat ze dus in stukjes uiteen kunnen vallen en weer aan kunnen groeien. Vernuftige beestjes nog, hè, die regenwormen? Ja. Ja. Nou, dat was de regenworm. Ja. Nou heb ik nog iets over um, de bevallingen. Ja. In de jaren zeg maar 70... onder invloed van de tweede feministische golf... is de thuisbevalling uh, enorm gepropageerd. Namelijk... In de jaren 50 en 60, toen het meer in de mode kwam om in het ziekenhuis te bevallen, want voor die tijd gebeurde dat natuurlijk ook weinig, omdat vrouwen heel veel kinderen kregen. Ja. En dat was allemaal gebeurde dat gewoon thuis. Maar in de, ja, toen wat meer welvaart kwam, in de jaren 60, 70, toen kreeg je steeds meer man dat, dat vrouwen in het ziekenhuis uh, gingen bevallen. En uh, het feminisme vond dat um, um, een, een geboorte een natuurlijk gebeuren was, waar die. Uh, maar uh, waren toen nog voornamelijk mannen. Waar die medische stand en dan vooral die mannen... zich niet al te veel mee moesten bemoeien. Dat was een vrouwenzaak. En zo moest, zo moest dat ook blijven. Dus ze dus gingen we veel... allemaal weer thuis bevallen? Ja, dat, dat, dat gebeurde nog veelal, Maar dat was aan het, aan het uh, veranderen. En um, ja, je ja, had toen in de jaren zestig al baas in eigen buiktoestanden uh, enzovoort. Mm -hmm. Maar je moet je voorstellen, in de jaren vijftig, zestig... Was de medische stand, eh, dat waren voornamelijk mannen. En dat wa waren, uh, ja, als patiënt uh, moest je je mond maar voornamelijk houden. En dan had je niet veel te vertellen. En werd je uh, toch wel uh, als een dom mens behandeld. En vrouwen waren natuurlijk toen nog dommer dan mannen. Ja. Nou En toen kwam die feministische beweging en die vond dat uh, ook, al, ook al omdat, kijk, een ziekenhuis, zegt het al, is een huis voor zieke mensen. Ja. En die feministen zeiden, ja, vrouwen die zwanger zijn, die zijn niet ziek. Nou. Dus waarom moet die niet naar een ziekenhuis? Mm. En uh, nou het was natuurlijk ook voor de werkgelegenheid voor de voortvrouwen uh, natuurlijk beter, hè? want anders zouden ze hun uh, baan verliezen. Als alle vrouwen naar het ziekenhuis zouden gaan bevallen. Ja. Dus dat uh, heeft uh, denk ik in die tijd een grote rol gespeeld, en dat is tot, tot nu toe steeds zo gebleven. Tot voor kort, want toen is er uh, onderzoek uh, gepubliceerd waaruit bleek Nederland had uh, meer uh, slechtere cijfers qua geboortes ja. in, uh, dan andere landen, en dat is uitgezocht en dat kwam onder andere door thuisbevallingen. Ja, dus tot voor kort is die thuisbevalling enorm gepro gepropageerd. En dat is in, vooral in de jaren 70 door de Feministische Golf, de Tweede Feministische Golf, is dat begonnen. Nee, is, uh, dat, uh, dat is een, uh, inderdaad een uh, goede bijdrage. Ja, want vroeger, vroeger waren de mannen, ook als ze dan in het ziekenhuis waren, waren de mannen niet bij de bevallingen. Zaten ze te wachten? Ja, ja, ja. Ja, inderdaad. Ook nog eens een keer. Ja. ja. Nou, Ria, dat is uh, uh, allemaal heel duidelijk. Oké, okay. dankjewel voor je bijdrage. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Doeg. Doeg. Doeg. Hans. Hoi. Hoi. Ga... Hey, wacht even. Even overeind komen. Nou, nou, nou, nou. Ja, ik was even aan het eindje gaan wandelen. En toen kwam ik thuis. En zette ik aan. En dan. Dan was het weer regenwormen, regenwormen. Ja. Uh, ik heb zelf in mijn jeugd een geprobeerd. Een regenworm, als je, uh, die kan ze achterste eind uh, missen. Ja. Als je hem perfect met midden snijdt. Dan gaat hij dood. Yeah. Als hij zijn kop afhakt, gaat hij dood. Yeah. En zijn staart kan hij herstellen. Yeah. En wat die mevrouw net uh, las of iemand zei van segmenten en ringen, dat klopt. Yeah. Hij kan voor één of twee segmenten missen. Achter is stuk of 5, 6, 7. Als die gepakt wordt van achter, yeah. laat hij het, het gewoon los. Dat is yeah. een dit dat doet yeah. En dat groeit weer aan. Dat hebben we zelf uitgeprobeerd in mijn jeugd. En hoeveel regenwormers zijn daar bijna geëxperimenteerd? Oh, uh, heel veel. Als er gingen vissen en wallen over, dan gingen we dat proberen. En, uh, en uh, heb je proeven ondervindelijk uitgevonden dat ja. als je te ver ging... Ja. Dan... Uh... Ja, dat had ik op de HBS al gehoord. En dan gingen we het maar uitproberen. En uh, dat bleek te kloppen. En dan, uh, en dan kronkelt hij nog een beetje en dan ja. dacht jij, volgende worm? Nee, die achterkant die groeit aan. Als er uh, genoeg zijn, uh... Laten we zeggen, als hij die 20 segmenten heeft en ringen. Ja, ja, ja. Dan kan je hem echt niet in 20 stukken hakken, dat er 20 wormen te voorkomen schijnkomen, dat is absoluut niet waar. Oh. Maar dat achterstuk, net als een hagedis, dat kan die vervangen. Dat groeit eraan. Oké. Okay. Dat herstelt. Uh, wat die katten betreft, uh, ja. mijn kat, een Noorse boskat, die ja. gaat naar de vijvenbak waar hagedissen en. Uh, uh, dingen in zitten, of hij gaat naar een, uh, een tel toe waar ik water in opvang. om uh, de planten die te weinig water door de bomen krijgen. van regenwater te voorzien. Hij doet zijn poten erin, ja. uh, likt eraan. Ja. En als, als dat hem niet bevalt. dan zal hij er ook niks uit drinken. Ah, Oké. Okay. En als hij dat in de bak doet waar hij, uh, waar hij wel uit drinkt. waar die uh, kikkers en hagedissen in zitten. dan houdt hij zijn poten inderdaad in. Want hij heeft wel eens zijn patten op zijn kop gehad. Dus springt er nou een uit, want die als zo ook in de tuin te springen, ja. dan geeft hij me gelijk een uh, oplonder. Oké, okay. dus het is een soort staande bijstaan voor gevaar uit het water? Ja, maar geef ik hem nou melk die hier uh, verkeerd is, ja. dan doet hij ook eerst de eerste poten in. Even en, proeven. En, en dan ligt hij één keer en dan loop hij weer weg. Dat is een verstandige als... poes. Ja. Hoe heet die poes? Uh, ja, ik durf het je haast niet te vertellen. Jut. Want dan zeg je, dan heb je hem weer. Jul. Hempie. Jij snapt hem, hè? Ja. Goed zo. Lijden <laughs> uh, Dan uh, even kijken. Uh, linksom met de sporter. Ja. Dat is niet helemaal waar, want het circuit van Zandvoort gaat ja. er rechtsom. Ja. Nee, zijn ook 98% van de sporter. Ja. Maar linksom is uh, bij autoraces bijvoorbeeld minder gevaarlijk. Even Waarom? Nou, omdat de bestuurder links zit. Ja. De auto aan de linkerzijde dus zeg maar 70 kilo, uh, 70 kilo zwaarder is. Ja. Zal die ook minder snel omslaan. Mm. Als er wat aan de hand is. Ja. Zo werkt dat. Maar z'n gaat rechtsom. Ja. Schaats jij? Ja. Ben je rechts? Ja. Probeer maar eens door een bocht te gaan. En je, je rechtervoet zet je veel makkelijker voor je linker schaats. Ja. Dan je rechtervoet. Ja. Dan andersom. Ja. Maar ben je nou links, dan heb je een probleem. Ja. Dan moet je gaan oefenen. Ja. Als je nou uh, gedrumd hebt wat ik gedaan heb, dan kan je alle ledermaten los van elkaar bewegen. Ja. Dus heb ik er geen probleem mee. Maar nou, ik... geen probleem. Ik denk dat jij ook beter linksom gaat staan nee, rechtsom. Nee, maakt mij niet uit. Want uh, oh. ik kan alles uh, los van elkaar bewegen. Je bent een allespoter. Ja, dat heb ik gewoon uh, moeten leren met een soort drummer vroeger in mijn oh, jeugd. Ja. ja. Uh, dan had ik een vraag. Ja. Als het nog even mag. Nou... Uh, waarom in bepaalde sporten. Uh, kan. Uh, speel je voor Groot-Brittannië. Yeah. Denk aan de nummer 4 van de Wereldoorlog, Murray. Als ik het goed uitspreek, is een Schot. Yeah. En daar er staat achter, GBR Groot-Brittannië. Yeah. Maar. met uh, voetballen. speelt Schotland, speelt Wales. enzovoort. Yeah. Met rugby, item yeah. Ja. Maar er zijn een aantal sporten waar dat weer niet zo is. Ja. Yeah. Hoe komt dat? Daar begrijp ik niks van. Hmm. Postzegels hebben ze allemaal, de eilandjes zelfs, uh, waar de midden, hoe ze allemaal heet, hebben allemaal eigen postzegels. Dus waarom Groot-Brittannië soms wel een eenheid is bij sporten en ja, ja. Uh, soms ook niet? Ja, dat heb ik me al, uh, al jaren afgevraagd. Ah, ja. Nou, ik uh, weet niet of het nog lukt, Hans, want nee, we nee, hebben nog maar een op. half uurtje te gaan. Volgende dus uh, ik, uh, ik doe een poging, ik zeg 0801121. Waarom zeg je geen 0800 1121? Dat is veel makkelijker om te houden. Er was één een mevrouwtje, ik kan het nummer maar nooit onthouden. 1121. 0800 1121. Dat is toch ja. wel makkelijker. Nou, weet ik niet. En korter. Hmm. 0800 1121. Ja. Dank Hans. Dankjewel. Oh. Dag. Ja, en dan uh, we hebben we volgens mij nu het hele regenwormenverhaal wel afgesloten. We kunnen er gevoegelijk vanuit gaan dat je even goed segmenten moet tellen als je gaat hakken, want dat het staartje nog wel weer aangroeit, maar dat die niet in twintig stukjes weer twintig wormen wordt. Um, verder, heel toepasselijk hierbij is dat ik nog een crypto heb en de opgave is, die heb ik gekregen van Mieke... de opgave is voor vannacht... gaat zonder protest de grond in? Gaat zonder protest de grond in? De oplossing moet bestaan uit negen letters. Je kunt hem uh, doorgeven via 0800 1121. En het antwoord heeft niks met regenwormen te maken. Dus gaat zonder protest de grond in? En de oplossing moet bestaan uit negen letters. 0800 1121.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 omdat je met van hart verdween. Kom, vertel me regen wat ik voel. Maak haar hartje vurig, want ze is zo cool.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 Ritme van de regen. Rob de Nijs. Als vroeger een ritme van de regenworm. Maar toen heeft hij er een stukje afgehaakt. Uh, ehm, even kijken. Want ik ben nog een beetje op zoek naar een antwoord op die vraag. Uh, van volgens mij Jeroen, als ik het goed zeg. Die uh, wilde graag weten uh, hoe het toch kan dat hij altijd maar 123,43 euro kan tanken. En geen uh, cent meer waar die ook denkt, Het is dan wel altijd s'nachts met, uh, met een pasje. Maar altijd slaat hij uh, af zodra hij op 123,43 euro is. En ja, hij heeft dan ook een, uh, een uh, grote auto. Willem, ja? wist jij het? Uh, ja, als je nadenkt, dan is het eigenlijk niet zo... Uh... Ik heb wel eens van het probleem eerder gehoord. Ja. Maar dan kwam het ook overdag voor. Het is gewoon dat als je je pasje in de in de automaat stopt... dan begint hij al een bedrag af te schrijven... voor de zekerheid. Dus Zelfs zelf als je een kamer reserveert in een hotel... met een creditkaart. Dan wordt het ook een bedrag afgeschreven... of je nou wel of niet komt. Als je niet komt, ben je geld kwijt. En als je dus uh, benzine tankt... En of dieselolie of wat ook... en uh, je stopt je passie erin... je zet je pincode erin... dan schrijft hij een vast bedrag af. En... Normaal is het zo, als je dus minder tankt, dan, uh, als je dan klaar bent met tanken, dan gaat hij dat automatisch corrigeren. Ja. Maar als je dan op het moment dat je meer tankt dan dat vaste bedrag wat afgeschreven wordt, dan slaat hij af. Maar als die meneer meer wil tanken, dan moet hij gewoon even de transactie afwerken en dan weer een transactie beginnen... Ja, dat doet hij ook. Maar oh, hij vroeg zich hij af ook. waarom hij nou altijd bij 123,43 euro afslaat. Vond hij zo'n ja, raar bedrag? Ja, ja, dat is ook een raar bedrag. Dat hangt natuurlijk ook van die prijzen af. En uh, ja, dat hebben ze, toen hebben ze dat ingesteld. En, en, en, en vandaar dat, die, uh, dat ze daar aan dat bedrag gekomen zijn. Het is ook een raar bedrag, maar het is uh, vastgesteld... Maar zou het dan op het moment van vaststelling 75 liter geweest zijn? Of 100 liter? Ja, of 100, of, uh, ja, zoiets, ja. ja, dat hebben ze dat uh, gezegd. En dat ze toen de tijd, misschien al een hele tijd... dat ze dat nooit veranderd hebben. Ja. Dus uh, daar is het aan. En die vraag over Bakker Hillegom, dat is heel eenvoudig. Dat is een bloembollenbedrijf, die heet Bakker. En die is gevestigd <laughs> in Hillegom. Dat is een heel groot bedrijf die wereldwijd bloembollen exporteert. Oh. Dus. Het uh... is heel logisch dat die Bakker heet. Ja, die heet gewoon Bakker. <laughs> Want zijn voorouder was geen bloembol, maar Bakker. Uh, ja. ja, hoe je ook aan de naam gekomen bent. En, en, die, en de Google Earth, ja, dat was vroeger een heel groot programma. Tegenwoordig kan je gewoon met Google en Maps uh, kan je dat doen. En dan kan je ook al die functies van waar je in uh, welke straat woont, allemaal bekijken. Maar dat zijn allemaal oude foto's. Want ik heb het ook allemaal vaak uitgeprobeerd. En is het vaak al uh, een half jaar geleden gebeurd. Wat kan je dan zien. Ja, ja, ja. Of een boom omgezaagd is. Of wat er voor het raam staat. Of wat ook. Dus uh, het is... Uh... Maar het is alleen maar waar die auto met die camera kan komen. Want ja. als je er niet kan komen, dan kan hij alleen maar de achterkant van het huis doen. Nou, Om... maar dat is niet helemaal waar. Want je ziet ook foto's van uh, uh, het stukje tussen de waddeneilanden en uh, in het vasteland. Nou, het is heel eenvoudig. Ik heb het zelf uitgetest. Het huis van mijn dochter. Nou, die kan je alleen maar aan de achterkant zien. En de voorkant kan er niet bij komen. Oh. En... Uh... En, en ook uh, als je in een appartement woont uh, en je woont aan de andere kant en het is een doodlopende schaap, dan kan je er ook nee. niet bij komen. Nee. Nee. Dus uh, nee, ik heb dat allemaal uitgetest. En ja, dat is het, uh, de oplossing. Ik heb de oplossing van de halve worm niet gehoord, maar verschijnsel heb ik ook eerder uh, gehoord dat dat uh, zo was. Oké, okay, maar Willem, we, gaan nu, we houden op over de worm, want we hebben daar 17 mensen over gesproken. Het is wel goed. Okay. Dus, maar dankjewel voor het bellen en voor het oplossen van de vragen over de 123 euro. Oké. Okay. Dag, oh, dag nog. Dag. dag. Kees. Let op. Ja, dag, Oh, let uh, op, let uh, op. Nou uh, <laughs> ah, ja, ik zei Agnes, maar ik was even in de worm. Oh, dat geeft niet. Dat gebeurt me vaker, Agnes, Ingrid. Ah, ja, sorry. Net wat je wil. Ze zeggen bij Kees ook al. Mijn achternaam is belangrijk. Knok, ik, K-N-O-O-K. -o -o en ze. Al jarenlang zeggen ze. Knoops, krook, knol. Knokken. Kn kn knok, knok. Kees, knokken. Nou, knokken, dat is een plaats in België, weet <laughs> je wel? Bad, badplaat. Bad. Maar waar bel je over, Kees? Nou ja, supporter die linksom gaan uh, hadden het over, hè? Ja. Dus uh, bijvoorbeeld. <laughs> Atletiek gaat linksom, toch? Wat zeg je? en atletiek, zo'n atletiekbaan, dat gaat toch linksom? Ja, dat weet ik niet, maar schaatsen wel. Ja, schaatsen ook, dat gaat. In de winter laten ze zo'n atletiekbaan onder water lopen. Oh ja. En dan heb je schaatsbaan, net zo'n 400 meter. Ja. Ja. Met van die horde halverwege. Ja, dat is bij hardlopen. hè. Oh ja. Atletiek. Nou ja. Ik, had, ik dacht iets van, had het over, ik kreeg het in Engeland. Maar dat, dat is het een... Kees, ga je nog een antwoord geven op de vraag of uh, nou, ga je gewoon sporten de vraag uh, wat uh, sporten linksom gaan. Ja, waarom? Dat was de vraag dan. Waarom? Waarom? Waarom gaan ze linksom? Ja. Hm. Nou, ik denk dat het komt van de Romeinen. Dus, uh, de Romeinen die hadden ook sporten, brood en spelen. Ja. Nou, daar gingen ze op wagen rennen. Ja. En daar gingen ze ook linksom. Waarom? Ja, waarom? Dat weet ik niet. Dat moet je oh. ja. Maar je denkt, ik bel even. Nou ja. Eh... Uh... O ja. ja. Oh. Dankjewel, Kees. Oké, okay, ik spreek je weer. Ja, um... misschien. Dag. Lucas. Ja, hallo. Help. Ja, ik uh, had ook een opmerking over linksom Nou, vertel. Ik woonde vroeger in Dokkum. Ja. En daar heb je een balwerk om de binnenstad heen. ja. En dan ging ik altijd linksom hardlopen. Ja. Eén rondje, dat vond ik wel genoeg. Ja. En toen ging ik een keer met mijn buurman hardlopen. Ja. Dan liepen we naar dat bovenhoek toe. Ja. En dan wou hij ineens de andere kant op. Oh. En wat ik denk ik nou, hij is linkshandig. Ja. Dus ik dacht van, misschien heeft het daarmee te maken. Um... Ik ben rechtshandig. Ja. Dat de meeste mensen rechts zijn. Ja. Hm, dat zou wel kunnen, ja. Maar dan even kijken, want dat is een beetje het verhaal van wat ik net ook hoorde... dat je met schaatsen makkelijk een makkelijker pootje over doet... met je rechtervoet over je linker dan met je linker over je rechter. Ja, nou ja, volgens mij is dat gewoon gewenning. Oh. Ik, ik schaats ook, maar... ja, volgens mij als je het doet aan de andere kant, dan zou dat ook wel lukken. Maar ben je rechts of links? Ik ben rechts. En je schaatst ook uh, linksom natuurlijk. Ja, want hmm. krijgt heel veel botsingen. Ja. <laughs> en, uh, <laughs> ja. Ja, ook niet één, maar heel veel. Ja. Ja, <laughs> ja dat schiet niet op inderdaad. Nee. Ja, dus dat, maar het zou wel eens kunnen, want ik krijg via de chat ook een beetje door van de veel mensen die rechts zijn... Ja. Of dat je, uh, wat ik ook nog krijg, is dat je standbeen sterker is. Dus dat als je linksom zwaait, dat je steeds met je rechterbeen makkelijker af kan zetten. Nou, dat hmm. weet ik ook niet. Oké. Okay. Ik, ik, ja, ik dacht, van, dat heeft met, met die linker rechter hersenhelft te maken. Ja, dat het omgedraaid is. Nou, dat zou ook heel goed kunnen. Dat hoor ik ook voorbij komen. Hm. Nou, misschien, ja. uh, misschien komt er nog een eensluidender uh, antwoord via 081121. Maar dank je wel voor de ja. poging, Lucas. Oké. Okay. Goeiedag. Dag. Dag. Ik zal eens even kijken wat ik nou nog open heb staan. Want ik heb eigenlijk nog maar een kleine 20 minuten te gaan in deze uitzending. En uh, nou ja, gelukkig is de 123,43 euro wel beantwoord. Want die zat me nog wel dwars. Ik denk, gaat dat nou wel lukken? er, appelboomtips, dat zou toch fijn zijn als er nog mensen appelboomtips hebben. De poes met het poot in het water en dat koelkastlampje is nog niet beantwoord. Hè? Dat koelkastlampje van Kevin, waarom zit er in de koelkast wel een lampje, maar in de vriezer niet? Ja, dat is een goede vraag. 0800 1121. Elisabeth. Goedemorgen. Hallo. Ik wilde graag de crypto beantwoorden. Oh. Ik dacht dat het ja-knikker was. Even kijken, want de opgave was... Gaat um... zonder protest de grond in. Nou, dat, dat weet je nog goed. Ja. En ja-knikker is hoeveel letters? Negen. En het moest hoeveel letters zijn? Negen. En ja-knikker, dat is dan... Uh, waarom zou dat goed kunnen zijn? Dat viel me meteen in. Oh ja. Zonder protest, dat is ja. ja. En de grond in, dat is een ja-knikker. Het is goed, Elisabeth. Ja, dat dacht ik al. Ja, laat ik geen nee zeggen zijn. Het is, uh, het is helemaal goed. Ja. Dat, dat betekent dat één uh, deze dagen, net wanneer we een keer tijd hebben... dan uh, schudden we even met de prijzenkast en dan valt er iets uit en dat sturen we je op. Nou, dat vind ik heel leuk. Ja, en daar uh, wens ik je vast veel plezier mee. En uh, Elisabeth, wat is je achternaam? Smeets. Smeets? Smeets. Simon, Maria, Elisabeth, Elisabeth, Theodor, Simon. En ben je familie van Mart? Nee. Oh, goed. Elisabeth Smeet ze uit? Uit uitgeleen, Uit Geleen. Toch? Ja. Ja, oké. Okay. Ga je carnaval vieren ook, Elisabeth? zeker. Hoe ga je verkleed? Um, ja. Dat wordt meestal aan het laatste moment uh, gebeurd. Een laatste moment ding. Ja. Wat we dan vinden en wat leuk is, dat uh, doen we aan. Uh, wat je nog kunt maken van de oude theedoek. <laughs> nou Elisabeth uitgeleend. ik wens je heel veel plezier met carnaval en met de prijs die je opgestuurd krijgt. een uh, antwoord uh, oh. op, de, op de appelboom. Ja. Ik weet niet of het uh, op de appelboom van toepassing is waar jullie het over hebben. <laughs> maar wij hadden vroeger een sneeuwappeltjesboom in de tuin. Ja. En daarnaast stond een rababelplant. En dat vond ik een vreemde combinatie. Ja. Tot Totdat de vorige eigenaar zei, de appeltjes bloeien het best als er een rabarberplant naast staat. Ik oh. weet dus niet of het van toepassing is op alle appelbomen, maar voor de sneeuwappeltjesboom was het het beste. Nou, dan nou, we hopen dat ze snel rabarberbomen verkopen bij de... Rhabarberplanten? Ja, rabarberplanten verkopen bij de Aldi. Die... <lacht> <laughs> Dankjewel Elisabeth. Oké, okay, dag. Dag, goeie ochtend nog. Ja, oké. Okay. Ja. Dag. Dag, Ja, want uh, daar belde Elisabeth eigenlijk over. En dat is goed inderdaad. Het antwoord op de crypto is ja, knikker. Dus daar hoef je niet meer over te bellen. Maar 0800 1121 staat nog open. Nog zo'n 16 minuten. Dit is Snow Patrol. And just say... Yes. Yes. I want you to stay here.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 It's not a task, nor a trick.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 For God's sake dear, for God's sake dear, for God's sake dear, just say yes. So Just say yes. Snow Patrol was dat. Oh, nog snel even allemaal antwoorden doorwerken... zodat we deze uitzending mooi kunnen afronden. Zo krijg ik een mailtje zojuist van Mannen... dankjewel, Mannen, over nog die vraag die Hans er nog snel even inwurmde... over de verschillende sporten die uh, soms vanuit Groot-Brittannië worden vertegenwoordigd... en soms vanuit de verschillende onderdelen van Groot-Brittannië. Uh, mannen schrijft... Engeland, Schotland, Noord-Ierland en Wales zijn naties met een eigen voetbalbond... en eigen competities. De bonden zijn lid van de FIFA, de Wereldvoetbalbond... En de Olympische Spelen hebben we niks met de FIFA te maken. De, deze uitnodigingen gaan naar het Britse Olympische Comité, dus niet naar de Engelse voetbalbond daar nou, dat is dan meteen even het antwoord uh, voor Hans. Uh, dan ja, daar hebben we de regenwormen echt wel afgesloten. Maar Ronschoof stuurde mij zo'n duidelijk mailtje. Ik denk, dat wil ik dan toch nog even brengen. Die mailt mij namelijk, er zijn meerdere soorten regenwormen. Er is één soort in Nederland, de bruinrood gepigmenteerde. En die gaat bij doorsteken of knippen altijd dood. Volgens een proefschrift uit 1972. Uh, andere soorten, en dat zijn er zo'n 2500... kunnen onder gunstige omstandigheden wel regenereren. De centrale Zenuwknoop, wat er bij de mens de hersenen wordt genoemd, zit in het derde segment. En toch kan de regenworm dit regenereren in. Wacht even. Hoor. Toch kan de regenworm regenereren indien niet meer dan de eerste vier segmenten worden afgekapt. Wordt er voor segment 15 van voren afgeteld afgekapt, dan worden niet 15 nieuwe segmenten gevormd, maar wel de eerste vier inclusief een nieuwe centrale zenuwknoop. Dat is dan, nou, toch, aan de achterzijde groeien bij deze wormen gewoon segmenten aan. Inclusief de geslachtssegmenten. Maar dat duurt wel twee tot drie maanden. Nou, ik denk dat heeft hij dan zo mooi uitgeschreven. Dat uh, draag ik nog even voor. Uh, Nico. Ja, hallo. Is Nico Moersma. Dag, Nico. Um, die katten. Ja. De vijver. Die uh, dat drinken. En dat, dat is namelijk volgens mij kijken ze of de vissen in het water zitten. En met die poot slaan ze de vis uit het water. Echt waar? Ja. Dat heb ik namelijk meegemaakt, want ik heb zelf een vijver met vissen. En mijn buurman kwam heel trots vertellen... toen hadden ze nog twee katten... dat ze dus een vis beneden aan de trap hadden gevonden. Ja. Dus ze slaan met die poot vis uit het water... Hmm, ja, ze zijn toch handig, hè, die katten? Ja, ze zijn gewoon aan het vissen. Ja, maar waarom doen ze dat dan ook in een bekertje melk? Dat uh, weet ik niet, maar ik weet wel dat als de katten bij de vijven komen, haal ze er weg. <laughs> Want? Ze vissen. Oh ja, als je je vissen wil behouden, inderdaad. Zes staan ze verloren. Ja, maar als je er guppies in hebt zitten, dan kan het wel even. Nee, er zitten dus gewoon goudvissen in en die ja. kosten ongeveer 4 euro. Ja, nee, dan kun je beter brokjes halen bij de supermarkt. En uh, dan, ja, ze hebben er vorig jaar zes uitgehaald. Dat dus, zijn uh, goede vissers, die katten. Nou, ze, ze doen een pootje in het water en dan komen die, uh, als ze dus, dan zitten ze met de kop dicht bij het water. En dan houden ze zich stil, want dan hebben die vissen niks meer in de gaten. Ja. En dan slaan ze zo die vissen het water uit. Ik vind het voor 4 euro nog domme vissen? Ja, en ik had op een gegeven moment een rooster erop gezet. Oh ja. En toen kwamen ze door, met de poot door het rooster <laughs> heen. En toen hadden ze er alsnog die vissen eruit. Tja. Nou, duidelijk. Ja. Dankjewel Nico. Ook volgens mij, dat uh, waarom links omgaat, is ja. de rechterbenen sterker. Ja, hè, toch. Ja. ja. Je, moet ge uh, je moet afzetten met iets. En de meeste mensen zijn rechts en dat is sterker. Oké. Okay. Duidelijk. dankjewel Nico. Ja. Oké, okay, hoi. Goedendag, hoi. Jannie. Ja, met, uh, met Jannie. Nou. Ja. Um, dat gaat mij ook over de poesen. Ja. Het, uh, die, er is steeds een, boes, een poes van de buurvrouw. Die gaat bij mij steeds onder het blad liggen. Onder het blad? Ja. Welk blad? Wat zegt u? Welk blad? Nou, gewoon daar in, in een, bij een hoekje van een, een, een schutting. Ja. En daar ligt allemaal nog blad. Oh bladeren? Ja. Ja. En uh, daar ligt er steeds onder. Ja. Dat is mijn vraag. Waarom die dat doet? Ja. Om zich te verstoppen? Ja, maar waarom, waarom komt die kat er wel onderuit? <laughs> maar wacht even, waarom komt de kat er wel onderuit? Wie zit er dan onder het blad? De buurvrouw? Nee, nee. Wie dan? De poes en de kat komt er onderuit. Ik snap er niks van. Dat is gelijk dan zo'n beetje. Wat? De poes en kat is gelijk zo'n ja. beetje. Ja. Maar die, die ligt er steeds onder, onder het blad. Ja. Nou ja, alleen de kat steekt eruit. Ja. Dat ligt helemaal onder het blad. Ja. En het is zo steenkoud op, op die stenen vloeren. Ja, die kat is gewoon niet wijs. Ja, daarom. Het is een rare kat. <laughs> ja, en daar is deze vraag. Waarvoor? Ja, maar dan kunnen we toch geen generalisatie loslaten op een gekke kat? Wat zegt u? Die kat is een keer heel hard van de schutting gevallen op zijn achterhoofd. Nee, nee, nee. Die, die zit, dat is een schutting. Ja. En daar, in het hoekje van die schutting... Ja, liggen bladeren. En daar ligt de kat onder. En jij wil weten waarom. Ja. Nou, dat moeten we volgende week even doen, want we hebben nu nog maar zes minuten te gaan. Dat weet ik dat... We kunnen deze, deze kat niet meer psychologisch ontleden. En ik heb ook nog wat meer vragen over, uh, over bomen. Hoe laat, uh, hoe laat ben je wakker volgende week? Oh, dat misschien de hele nacht wel. Misschien de hele nacht wel. Nou, ja. dan bellen we je om vijf uur. Ja. Nou, kwart voor vijf. Ja. Oké, okay. nou, tot volgende week, Jannie. Joop. Doeg. Doe. Jan. Jan? Ja, die katke blaadjes, denk ik. Ja. Maar dat verhaal met die koek Ja. Ik denk dat die man nog een iets oudere Diepvries heeft, denk ik, want ik heb wel een lampje in de Diepvries. Heb jij een lampje in je Diepvries? Ja, gek hè. Maar wat, wel een, wat een luxe. Ja, want ik kreeg nog. Uh, uh, ik, kreeg, ik kreeg nog een uh, mailtje van iemand die zei van ja, maar misschien bevriest het wel in de, in de Diepvries. Het systeem. Nee, nee, nee, nee. volgens mij niet. Ik heb ze zelf al eens een keer moeten vervangen. Uh, zo, ja, net zoals de koekerslam, denk ik. Nou ja, die zit er gewoon in, dus. Oh, Maar uh, uh, vroeger was het niet zo? Nou ja, de oude, wat oudere, denk ik niet, nee. Nee, omdat waarschijnlijk uh, zit daar dan wel wat in. Dat het, dan het systeempje vroeger nog niet tegen de vries kon, maar dat ze daar inmiddels iets op hebben gevonden. Iets van een cryptoniet ja. of zo. Ja, en, uh, uh, hoe heet dat? Een, een, een kapje eroverheen. Ja. Daar heb je over het lampje heen. Ik weet niet of je vroeger gewoon uh, rechtstreeks het lampje had. Ja, dat weet ik ook niet. Maar... Nee, vroeger had je een kaarsje in de koelkast. kan okay, Je ja, <laughs> oké, okay, ja. Ja, okay. maar dan mooi met een raad houden dat hij niet uitgaat, zeg maar. Nee, maar er zat zo'n er dan naast. En als je dan de koelkast opendeed dan ging het lucifertje tschikken. Oh, zo. ja, zo automaat, ja nee, ook, ook zelf dan met een lucifertje. Niet eens de automatisch ontsteken. Nee, nee met de lucifertje, ging het tschikken en dan ging hij aan. Ja, ja, ja. Nee, dit verschil ik de plekken, dat weet je ook, hè? Ja, ja, heel Gelukkig. Nou, uh, dus bij jou zit er gewoon een lampje in de vriezer in Nou, dat is dat ook weer opgelost. Hé, dat schiet lekker op, zeg. Kan ik zo naar huis? Nog eentje te gaan. Ja. Dankjewel. En die stem van jou? Ja. Die lijkt heel ja. veel op die van Suzan of Wisse. Maar dat heb je misschien al vaker gezegd. Nee, nog nooit. Nog nooit? En uh, laat ik je nou vertellen dat ik een boek aan het schrijven ben. Ja? Ja. Ja, ja, ja. Ja, dat is het eigenlijk. Ja. Hé, hey, bedankt. Ja. <laughs> Doeg. Okay, Doei. Um, Henk. Ja, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ik heb nog twee minuten, Henk. Ja, oké, okay, de tijd brengt. Ja, zeg het maar. Nou, ik wil reageren op het uh, betalen met die uh, tanken, met die, uh, met die creditcard, uh, ja. pasjes. Ja. Maar er is uh, min of meer bedoeld om die stal en zo uh, te verder. Stel dat jouw pasje uh, gestolen wordt ja. en dan wordt jouw pasje uh, gebruikt voor het tanken. Ja. Dan wordt het pasje en jouw rekening niet leeg getankt. Ja, een le lege ja, tank, zeg maar. Dus er is min en meer een beveiliging daarvoor. Ja, maar niemand, niemand kan toch meer dan 123 euro in zijn tank gooien? Nou, er ligt dan maar net wel een auto dat je hebt, Maar het is gewoon een, met een prijs liter, wat de vorige uh, luisteraar ook een keer zei. Want uh, het maximum aan een aantal geld en literprijs op dat moment. Maar zoals bij, wij, bij ons dan ook, wij kunnen niet meer tanken dan 585 liter in die richting. En dan slaat hij af. Oké. Okay. En dan ga het pasje weer opnieuw invoeren, maar dan, uh, dan doet hij niks. Er zit een bepaalde tijd weer tussen. Dat zal waarschijnlijk afhankelijk zijn van, uh, van de leverancier van de brandstoffen. Of van, uh, van uh, uh, diegene die... die uh, nee, de... maar dus, dus sorry dat ik je onderbreek. Maar dat is niet waar. Hij kan gewoon nog een keer tanken dan. Dus dan kan hij alsnog nog pasje leeglurken. Nou, ik denk dat er misschien een beveiliging op zit. Bij ons zit er een beveiliging op in, ja. in ieder geval. Ja. Het zijn best van die onbemande tank tankstations. Ja. Dus daar zit een beveiliging op, Dat okay. ik heb het ook geprobeerd. En 585 liter, maar uh, de tweede keer lukt het niet. Oh, 585 liter. Ja, maar hij kan voor 123 euro, ja. Ja, nee. dat gaat om een personenwagen dan, maar dan gaat het gewoon om, uh, om de algemeen van de uh, onbemande tankseizoen. Dat... Ja, precies, maar hij kan nooit meer dan 123. Maar volgens mij was de vraag ook wel redelijk beantwoord, hoor. Want dat kwam ongeveer overeen met 100 liter. En dat is gewoon een soort standaard beveiliging. En op de prijs die op dat moment geldt voor denk ik dat ding, dat er niet meer als dat ongeveer getankt wordt, een aantal liters. Dankjewel, Henk. Ja, goed weekend. Goeiedag nog. Hey, dankjewel. Dit was nachtzuster voor deze week. Ik hoop van harte tot volgende week. Donderdag tot dan. Dag.